Wel, de koning van de rock roll had de muzikale knol. Die had net als een commandeur. De rock, -rock in zijn bol, oh ja, de dus zwieren. Oh, ja, de dus zwakker. Oh ja, de zweieren. Zweer op rock en ro. En ze stal dat was een bus. Daar woonde hij met vrouw en zus. Hij kreeg een zoon zo groot als een boom. En vet als een 40 plus, oh ja, de dus zweden. Met zo'n knappe de kop, maar zijn achterlijf was net een olijf met een plukkie haar. Hij was crazy and dumb His last words were his Swing always rock and roll Oh yeah, the a